Twee uur. Het NOS-journaal. Lieselat Thomassen. Kaderleden van de VVD vinden dat de partijtop in de kwestie van de zorgpremie... meer de regie in handen moet nemen. In de achterban van de VVD is nog steeds veel onrust... over de plannen van de nieuwe coalitie voor een inkomensafhankelijke zorgpremie. Op de site van de VVD staan al duizenden kritische reacties. Tientallen mensen hebben hun lidmaatschap opgezegd.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 Burgemeester Van der Laan van Amsterdam heeft geen toestemming... van minister Opstelten om buitenlandse toeristen toe te laten in coffeeshops. Dat zegt het ministerie van Veiligheid en Justitie. Van der Laan zei in de Volkskrant dat de coffeeshops in de hoofdstad... open blijven voor buitenlandse toeristen nu de wietpas van tafel is. Volgens het regereerakkoord krijgen alleen inwoners van Nederland... toegang tot coffeeshops. Maar de controle daarop geschiet in overleg met de betrokken gemeente. Maar volgens het ministerie is dat overleg er nog niet geweest. Syrische rebellen hebben bij een aanval op drie controleposten 28 militairen gedood. De militairen werkten op posten langs de strategisch belangrijke snelweg van Aleppo naar Hama. Ook vijf opstandelingen kwamen om het leven. Bij de hoofdstad Damascus is het ook onrustig. Gisteravond vielen bij een aanslag op een sjiitisch heiligdom in een voorstad van Damascus 13 doden, zegt het staatspersbureau. Alle aanslagen zijn volgens het persbureau gepleegd door terroristen, zoals opstandelingen door het regime van president Assad worden genoemd. Drenthe wil niet meer gastheer zijn van de Welta, de Ronde van Spanje. De 70e editie zou in 2015 van start gaan in deze provincie... met een ploegentijdrit, maar Gedeputeerde Staten heeft besloten... niet meer mee te doen. Als reden voor het besluit worden de ontwikkelingen in het profpeloton... en het financiële perspectief van Drenthe genoemd. Onduidelijk is waar de ploegentijdrit nu wordt gehouden. De vier andere etappes over Nederlands grondgebied... gaan door Noord-Brabant, Zeeland, Overijssel en Friesland. Lance Armstrong dreigt na zijn zeven toerzeges ook de bronzen medaille kwijt te raken, die hij in 2000 veroverde op de Olympische tijdrit in Sydney. Het IOC begint een onderzoek. Aanleiding is het USANA-rapport, waaruit blijkt dat de Amerikaan de spil in een dopingnetwerk was. Ook andere renners worden in het onderzoek betrokken. Het weer vrij veel bewolking en buien, soms met onweer en windstoten. Er waait een stevige zuidwestenwind en de temperatuur ligt rond 10 graden. Morgen vooral in het kustgebied veel buien en het wordt dan opnieuw een graad of 10. En dit is de anwb Verkeersinformatie. Op de A20, hoek van Holland richting Gouda. Staat bij Moordrecht nog twee kilometer aan ongeluk. Wel zijn inmiddels alle reiszoker weer vrijgegeven. En op de A28, Utrecht richting Amersfoort. Daar staat dus Leusden Zuid- en Amersfoort, 4 kilometer. Wat Dit is weekend weer!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 Nu 29.90 bij Libris en op Libris.nl. Dit is Radio 1. EO. Dit is de dag. Kent u die uitdrukking, dames en heren luisteraars? Dit is de dag. Elsbeth Grutteke en Thijs van den Brink. Goedemiddag. Mooi dat u luistert naar Dit is de Dag met dit keer... en door dominee Gremdaad ingesproken begintune. Speciaal voor onze gast Paul Hanen, de man achter dit typetje. Klonk eigenlijk best leuk, meneer Hanen. Ja, het klonk wel overtuigend ja, inderdaad. Ja, toch? Zullen we, maar, wel zullen, we, EO. zullen we handhaven? Ja, dat is goed. <laughs> okay. Theoloog en communicatiewetenschapper Anne van der Meijden. Met u gaan we het hebben over het beeld dat mensen van staphorst hebben. Zou dominee Gremdaad passen in staphorst, denk je? Nee. Oh, nee, nee, nee. Waarom niet? Nee, ze is een man. is het... Uh... Heeft daar niks te zoeken. Is daar niets het is zoeken. toch een dominee, dus ja. is... Maar de EO heeft daar ook niets te zoeken. In Staphorst niet? Nee, althans niet bij die grote, grote kerk van de rechtse uh, hervormden. De EO, nee. Nou, die zit ook in onze achterban, hoor. Ja. Progressief, de EO. Ja, veel te progressief. Ja. <laughs> dat zijn allemaal mensen die met een, ja, hoe noem je dat ook, met een ingebeelde hemel naar de hel gaan. Begrijp je dat? dat soort ja. Mensen, ja. De dominees praat maar, even onderling. We gaan de ze uitzetten. De dominee Gernet, ja, nee, dus Do die wordt altijd wel gewaardeerd, ook onder dominees. Ja. Ja. Oh, ja. Ja, ja, maar die lachen zich überhaupt trots. Op. Nee, nee, nee, ik geloof niet dat er uh, Oké. Okay. Uh, nou, daar gaan we dan later maar weer eens even over, meer over praten. Arjan Bol van de ING, ook welkom. U weet alles van draadloos, of eigenlijk heet dat contactloos pinnen. Dat komt eraan voor ieder jaar. Iedereen volgend jaar. Wordt die uh, pas ook inkomensafhankelijk of krijgen we hem allemaal? We krijgen hem allemaal. <lacht> Goed zo. Wat zie je dat nog? Opvoedingsdeskundige Tisha Neven zit ook aan tafel. Je gaat het hebben over de vraag wat je aan je kinderen vertelt als je het als gezin financieel moeilijk krijgt. En die kans is groot met de plannen van het nieuwe kabinet dat maandag op het bordest staat. We zijn benieuwd wat u als luisteraar daarvan vindt. Je kinderen betrekken bij je geldzorgen of gewoon buiten laten spelen? Nou, u kunt dat laten weten via de website. Ditstedag.nu uh, of uh, via Twitter met de hashtag DIDD. Het dichter bij de dag is vandaag Karel Was. Zijn gedicht over deze uitzending hoort u tegen half vier. We gaan even naar Den Haag, naar verslaggever Wilma Borgman. Wilma, we zouden denken dat jij in de buurt van de fractiekamer van de VVD staat... maar daar worden jullie niet toegelaten, geloof ik, Nee, ik zou graag voor een deur gaan staan... want dat vinden wij in Den Haag toch altijd heel spannend. Maar ik mag niet in de buurt komen van de deur van de fractiekamer van de VVD. Dat vinden ze allemaal te onrustig of zo. Dus ik ben de gang opgebonjoerd. Ja, en er staat wel wat te gebeuren. We weten in ieder geval ja. dat er een nieuwe fractieleider gekozen gaat worden. Maar gaat het, gaat het ook over de, de ophef? Het lijkt me onvermijdelijk, want uh, officieel staat daar inderdaad uh, de benoeming, of de verkiezing moet ik zeggen, van Halbe Zijlstra tot nieuwe fractievoorzitter van de VVD uh, op de agenda. Er moet ook een nieuw fractiebestuur worden gekozen, dus daar zal het ook nog even over gaan. Maar daarna, zo kan ik me voorstellen, um, uh, gaat het natuurlijk ook over de ophef die in de achterban is ontstaan over die inkomensafhankelijke zorgpremie, uh, over de inkomenseffecten die dat heeft voor uh, vooral de achterban van de VVD, uh, de middeninkomens, um, die Kamerleden die hier zitten, die zijn natuurlijk ook allemaal overstroomd in hun mailboxen met reacties van boze mensen. Dus het lijkt me onvermijdelijk dat dat op de, op de agenda staat. Ja, nou was Stef Blok onderhandelaar voor de VVD en hij heeft ook al gezegd dat hij niet opnieuw over die zorgpremie wil onderhandelen. Denkt denk de hele fractie daar zo over? Nou, ik weet niet of dat voor de hele 41 uh, leden tellende fractie geldt. Um, het is natuurlijk wel zo dat zij hun handtekening hebben gezet onder dat regeerakkoord waar dat allemaal in staat. Afgelopen maandag hebben zij uh, misschien een beetje tekort de tekst van dat regeerakkoord kunnen bestuderen en misschien hebben ze zich de gevolgen niet helemaal goed gerealiseerd. Maar die 41 leden van de Tweede Kamerfractie hebben wel degelijk hun handtekening gezet onder een regeerakkoord. Uh, dus ik zou me inderdaad kunnen voorstellen dat het wat ingewikkeld is om daar weer opnieuw, om dat open te, nu al open te breken, nog voordat hun kabinet überhaupt is beëdigd. Uh, wat je wel zou kunnen voorstellen, en ik denk dat het daar ook wel over gaat, is dat er wordt gezocht naar een verzachting in de, uh, in de uitwerking van die maatregel. Dat je bijvoorbeeld niet kijkt naar. Um, of dat je bijvoorbeeld kijkt naar. De, dat het niet ophoudt bij 70.000. Uh, euro zoals nu het geval is, maar dat het doorloopt tot uh, 90.000, dus dat mensen met een inkomen tussen de 50.000 en de 90.000 euro uh, die hogere premie gaan betalen, want dan kan je ook iets doen aan de hoogte daarvan. Nou, misschien moeten we het zoeken in uh, de uitwerking van die maatregelen. Ja, en is Albe Zelstra iemand die daar goed in is, in dit soort diplomatiek vakwerk? Ja, dat, dat weet ik eigenlijk niet zo goed. Uh, ik weet wel dat hij in de fractie heel populair is. Want uh, al de vorige keer in 2010 uh, was er een gerucht dat hij de nieuwe fractievoorzitter zou worden. Uh, hij was daarvoor in de markt en, en had volgens mij ook een behoorlijk draagvlak in de fractie. Uh, maar de partijtop wilde toch liever Stef Blok op die plek. En uh, heeft toen uh, Halbe Zijlstra een offer he can't refuse uh, gedaan, zullen we maar zeggen. Die werd toen staatssecretaris van Cultuur. Dus ik denk dat in ieder geval het draagvlak van uh, Zelstra in de fractie uh, behoorlijk is. Oké, okay, nou, dank Dankjewel Wilma, jij doet vandaag voor ons eh, niet vanuit de gang en bij de deur, maar wel gewoon vanuit Den Haag. Hartelijk dank. Het gaat in Den Haag over uw geld en dan is het maar een klein stapje naar de vraag hoe we in de toekomst met het geld gaan betalen. U kon al pinnen en chippen, maar de banken hebben weer wat nieuws bedacht. Draadloos pinnen. Zegertjes erbij, meneer. Als het aan ABN Amro en ING ligt, dan gaan we vanaf volgend jaar op een nieuwe manier met onze pinpas betalen. Hier zit een, uh, een heel klein chipje en dat is eigenlijk je uh, digitale portemonnee. Je hoeft de pas dan al alleen nog maar tegen de betaalautomaat te houden. Het is eigenlijk net als een OV-chipkaart. Ja, dat klopt. Ja. Ai. Volgens de banken is dat sneller en veiliger. Ja, als we voor een dubbeltje voor de eerste rij proberen te zitten, ja, dan kan het wel weer zijn dat er weer wat dingen weggelaten worden die cruciaal zijn voor de uh, veiligheid. Ja, je hoort het, klanten van ING en ABN Amro kunnen vanaf halverwege 2013 betalen zonder hun pas- en pincode in te voeren in apparaat. Het nieuwe contactloos pinnen is bedoeld om het betalingsverkeer sneller te laten verlopen. Bij ons te gast is Ayan Bol, directeur betalen van de ING-bank. Uh, hartelijk welkom opnieuw. En naar de telefoon is ook Bart Jacobs. Hij is hoogleraar aan de Universiteit van Nijmegen en hij is expert op het gebied van digitale veiligheid. Om met u te beginnen, meneer Bol, wat is het precies? Contactloos pinnen. Eigenlijk, het is eigenlijk contactloos betalen. Het is eigenlijk met uh, precies dezelfde pas uh, als je nu hebt. Kan je gewoon in een winkel uh, voor de kleinere bedragen... hou je hem tegen de automaat. En dan wordt het geld vervolgens van je rekening afgeschreven. Dus je hoeft hem niet meer er doorheen te halen of hem ja. er helemaal in nou, te stoppen? Dat, dat was vroeger, hè. Door ja. Doorheen halen. Sinds dus vorig jaar hebben we het nieuwe pinnen waar je hem erin steekt. En dan moest je je code invoeren. Maar nu hoef je hem alleen tegenaan te houden. Ja. Oh. Ja, vindt en u dat voor... wat, meneer Van der Meijden? Ik weet, zou ik dat nog kunnen zien, jawel, hè? Jouwen, natuurlijk. Oh, ja. En is dus voor de kleinere bedragen, ja. zegt u? Maar we net... welk bedrag? Nou, dat moeten we nog precies gaan vaststellen. Maar u moet denken aan tussen uh, maximaal 10 en 25 uh, euro. Dus uh, oh ja. voor het oh ja, krantje, het ja, ja. kopje koffie, uh, pak je kaugel. Ja, het is eigenlijk chipkrimpen alleen dan zonder hem erin te stoppen. Nou, chipkrimpen is natuurlijk anders. Die moet je eerst opladen. Ja. En dan staat het geld niet meer op je rekening. En uh, dan moet je hem erin stoppen. Dus eigenlijk, dat heeft... Dat is toch echt anders. Dit is eigenlijk, je hoeft hem niet op te laden. Het wordt gewoon net als dat je als je pint... wordt van je rekening afgeschreven. Ja. En waarom zouden wij dit willen? Omdat ja. dit uh, uiteindelijk uh, leidt dat we meer elektronisch gaan betalen. Er wordt, in Nederland wordt er 7 miljard keer per jaar betaald aan een toonbank. Wat zo mooi is, het, een restaurant, een, een, een winkel uh, of een tankstation. En we hebben eigenlijk jaren met, met alle toonbankinstellingen... met een mooi woord en de banken gezegd... dat het veiliger en efficiënter is als we meer elektronisch gaan betalen. Ah. En momenteel van die 7 miljard wordt er 2,5 miljard keer... een kleine 2,5 miljard keer elektronisch betaald. Ja. Met name de grote bedragen. Dus zult u zelf ook zeggen als u een pak koopt uh, of een boek... die pint u meestal. Ja. Voor de kleinere bedragen... Zie je nog, dat zijn dus die andere 4,5 miljard betalingen, dat wordt vaak nog contant gedaan. En we denken met deze contactloze pas dat eigenlijk dat, ook dat kleinere betalingen nee. meer elektronisch zullen plaatsvinden. Ja, De het is dus 25 euro. Dus Het voor... wat ik met zo'n ding doe, is tanken. Maar dat, nee, maar dat kan maar, dan niet. Of een heel, heel klein beetje nee, tanken maar, moet u dan. Met precies, ja. diezelfde, met precies diezelfde pas kunt u ook gewoon nog pinnen zoals u nu pint. Dus alleen voor de grotere... Het is dezelfde pas, maar het is een nieuwe functionaliteit op de huidige pas. Er zijn veel vragen, Tisha. Nou, ik ben benieuwd. Beslissen dan winkels zelf of ze daarmee doen? Of kan het dan ook in echt in elke winkel? Uiteindelijk heeft de winkelier... kan zelf bepalen, net zo goed als hij nu kan bepalen... of bij hem gepint of contact of getipt kan worden. Elke winkelier kan zelf bepalen of hij zijn automatie heeft, ge, geschikt wil maken... voor okay. deze betalingen. Het lijkt mij ideaal. Ja. Maar is het vooral... want u zei toen Thijs net vroeg waar, waar is het handig voor? U zei, ja, dat is meer elektronisch betalen. Is dat vooral handig voor de bank of is dat voor mij als consument ook handig? Nou, voor consument en is winkeliers het wel... is het handig. Kijk, als ik naar mezelf kijk, hè, ik in principe vanuit mijn baan... Ik altijd uh, als ik iets koop. Anders, anders krijgt u straf. Waarschijnlijk. Ja, de Bank tegen geld tegenwoordig. Nee, maar het probleem is zelfs ik merk af en toe als ik haast heb en ik wil een pakje kaugel of een krantje kopen, dat ik toch even snel dat die munten neerleggen, want dan heb ik dat kost mij minder tijd. Uh, met dit is die verleiding is de kans dat ik dus uh, dat contant geld dat is minder groot. Dan ga ik gewoon uh, ook dat elektronisch betalen. En uiteindelijk elektronisch betalen leidt voor Heel Nederland, dus voor en, en voor de winkels, en de klanten, en de banken... tot een efficiënter en veiliger betalingsverkeer. En hoe vervalsen we dat nou? Want daar zitten we hier ook voor. Omdat... Ja, <laughs> want, u, u noemde twee termen net waarom we het doen. Namelijk uh, veiligheid en efficiëntie. Die efficiëntie Klopt. geloof ik eigenlijk wel ja? in. Maar de veiligheid. Want als ik mijn pasje kwijt ben... ben ik meteen mijn geld kwijt, denk ik. Of niet? Nee, hoor. Iedereen kan met oh, mijn pasje dan ja. gaan... Nou, Contacten. Nee, hoe noem je het? Nou, net zoals nu, als u uw pas kwijt bent... moet u gewoon de bank bellen... en dan wordt de pas geblokkeerd. Ja, maar dan hebben ze geen pincode. Dus daar kunnen ze niks mee. Straks kunnen ze gewoon naar de winkel en zeggen nee, contact. Maar, nee, maar zelfs als, ook al zonder pincode... als die pas geblokkeerd is nadat u heeft gebeld... kan er geen betaling meer mee plaatsvinden. Nee, maar zolang ze mijn pincode we niet, niet weten... kunnen ze is. daar überhaupt niks ja. mee. Nee, dat klopt. Maar we hebben, dus daarom doen we ook slechts voor kleine bedragen... met bepaalde nou ja. maxima... om dat risico... Te beperken. Maar dan ben je wel 50 ja. euro kwijt. Want je kan hem twee maar keer op een dag gebruiken, geloof ik. Stel, uh, nee, dat, 25 dat zijn nog euro, dingen die, die de... we moeten gaan uitwerken... of je hem voor een maximaal bedrag of een maximaal aantal keren kan gebruiken. De precieze regeling, wat er gaat gebeuren als u hem kwijtraakt... tussen de tijd dat u hem kwijt bent geraakt en dat u uh, dat die geblokkeerd wordt... hoe we daarmee omgaan... Dat zijn echt details die we nu nog in de komende maanden gaan uitwerken. Of vergoedt de bank, dat meestal uh, ook nog wel... als je. Als het later als uh, geblokkeerd... wordt, vaak blijkt dat die later geblokkeerd wordt... dan de bank zegt... Not, dat is zover ik weet... Dat was meegemaakt moet ook. u misschien naar onze bank komen? Ja, ja. ja. ja. ja. ja. Ik denk, ja gelukkig. En bij de ABN AMRO. Hoor ook. Ja. Maar, maar wat het handige is... want dat merk je wel steeds meer... ook in cafés, dat mensen... Voor een, uh, een al, uh, met een pilsje al gaan pinnen. eigenlijk, ja. En voor zo'n klein bedrag... voor 3 euro of zo. Dat, wij dat... merken het in ons eigen theater ook... dat mensen voor een kop koffie... Kopje koffie al gaan pinnen. Ja, dat is het en heel kan het hele anders nee, zijn. Dit ja. is precies, dat zijn precies de betalingen waarvoor dit eigenlijk en efficiënter is. En dus omdat het elektronisch is in plaats van contanten ook veiliger. Ja. Aan de telefoon, ik zei het net al, is Bart Jacobs, hij is hoogleraar aan de Universiteit van Nijmegen, expert op het gebied van digitale veiligheid. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, u bent heel goed in hoe je hier nou toch misbruik van kan maken. Hè? <lacht> nou, wij kijken met belangstelling naar deze ontwikkelingen. Ja. <lacht> ja, maar wat, wat kan je nou doen om dit kapot te maken? Nou, laat ik vooropstellen, dat is niet onze bedoeling om dit uh, onderuit te halen. Uh, maar wij zijn erg geïnteresseerd in de techniek, met name rond uh, chipkaarten en, uh, en uh, draadloos gebruik daarvan. Ja. En uh, wat wij zeker gaan doen, is: we hebben er speciale antennes voor om die signalen uit de lucht te halen. En te kijken wat voor berichtjes nou heen en weer gaan tussen zo'n kaart en zo'n kaartlezer. Dus wacht even: uh, ik ga naar de winkel met mijn pas en ik maak daar contact om iets te betalen. U ja. staat daar drie meter verderop ja. en u vangt de signalen die uit mijn pasje komen op. De bank begint nee te schudden, meneer Bol. Nou, je moet misschien ietsje dichterbij staan Precies. dan die drie meter. Uh, nou, ah, u komt echt naast ik... me staan. Helemaal ja, irritant. Nou. <laughs> ja. Of de kassière doet nee, het maar... zelf. Nee, de techniek werkt dus daarom dat je hem echt er tegenaan moet houden. Dus ja, je... het is niet zo, uh, zoals met uh, wifi of met uh, bluetooth dat je dat van uh, een paar meter kan opvangen. Ja, maar meneer Jacobs laat zich niet voor één nee, nee, gaat vangen, nee, nee, toch? Het, van die signalen, dat kun je van grotere afstand doen. Zeker als je een, een wat grotere antenne gebruikt. Maar uh, uh, daar gaat het even niet om, want ik kan ook heimelijk een klein antennetje naast het be betaalapparaatje plakken zodat uh, niemand het ziet. Maar vervolgens gaan we dat analyseren en kijken wat er precies voor berichten heen en weer uh, gaan. Dat hebben we bij andere systemen, bij de OV-chipkaart in het verleden ook gedaan. Ja, want hadden dat... u die niet gehackt ge ge op een gegeven ja, moment met uw studenten? Ik... Ja, dat waren wij. Ja. Heel goed. En, en uh, um, ja, daar bleek uh, het uh, minder goed beveiligd te zijn dan uh, geclaimd werd. En uh, uh, er zijn bij dit soort betaalsystemen uh, in principe wel aanvallen mogelijk. En uh, ik ga ervan uit dat uh, de banken daar ook goed mee bekend zijn en daar goed over nagedacht hebben. Maar we hebben bijvoorbeeld uh, uh, wel met een chipknip wel een keer een betaling op afstand uitgevoerd... waar de chipknip zelf in Arnhem was... en de betaling in Nijmegen plaatsvond... via, via mobiele telefoons. Nou, dan kun je met dit soort systemen ook... Gaan proberen. kijken of ze banken zich daar goed tegen ja. hebben. Want anders kan ik bijvoorbeeld naast u in de bus zitten en de betaling met uw kaart doen. Nee, ja. of een handlanger voor mij in de winkel staan. Hebben we liever niet. Meneer Bol, heeft u dit soort dingen allemaal bedacht van tevoren? Heeft u hekken in dienst? Uiteraard. Ja, echt? Ja. Maar ook de beste, want die ja. moet je natuurlijk hebben. hebben. Wij doen natuurlijk, we hebben interne hulp van dit soort mensen. Maar we werken ook samen met universiteiten, uh, met de overheid, ministerie van Financiën zowel nationaal als internationaal, omdat we, voor ons dus één ding belangrijk... dat is het veiligheid van het betalingsverkeer. Ja. En dus wij uh, zijn eigenlijk alleen maar blij met dit soort initiatieven... ook uh, vanuit de universiteit, want daarmee wordt ons systeem getest... en dan kunnen wij ons systeem uh, daarop voorbereiden. Maar het gevoel bij de burger is toch een beetje van... ja, ik weet niet wat er allemaal gebeurt. Hè? inbraak van de zomerweer bij hackers die inbreken bij banken... Nee. gegevens van uh, mensen die op straat komen te liggen, dat voelt allemaal niet lekker. Nee, maar kijk, luister eens, waar geld is... dat. Dat trekt mensen aan die dat willen pakken. Er wordt 10 miljard in Nederland keer per jaar betaald. Dus ja, eh, alleen in de ideale wereld zou daar eh, geen aanval op zijn. De ouderwetse maar, Giro betaalkaart moet nee, terug, werd al geroepen bij Nee, maar, maar kijk dus even zelf in de afgelopen 20 jaar welke innovaties in het betalingsverkeer hebben plaatsgevonden. Ik denk iedereen hier aan tafel het merendeel zal zijn dat betalingen kan... overmaken met internetbankieren. van de Meijer heeft nog gewoon geld nou, bij zich. Oh, nou. oh, nou. Zit dus in zijn zak? Oh, nou, die oh, heeft straks niet meer nodig. En, en je ziet bijvoorbeeld internetbankieren, eh, dat vond men in het begin ook best spannend. Pinnen met een pasje vond men in het verleden ook Best spannend. Heel uh, blij uh, en allemaal. ik denk dat um, meerdere waarschijnlijk ook mobiel al betalingsmogelijkheden. In het begin is dat een overgang die men spannend vindt. En dat is logisch. Kunnen, uh, wij, kunnen wij, net als uh, Domeneer van der Meijden, wel met geld blijven betalen? Worden we straks gedwongen om zo'n ding nee, te gebruiken? Nee, uiteraard. Onze uh, doelstellingen. Uh, wij denken dat uh, gartaal cash geld... dat het minder en minder gaat worden. Maar helemaal verdwijnen is mijn persoonlijke mening. Maar ja, ik kan ook niet... In ieder geval de komende tien jaar. Maar ik, kan niet, ik heb geen glazen bol. Zal dat er dus nog zeker zijn. Maar het wordt wel steeds minder. U luistert naar Dit is die dag op Radio 1 met Thijs van den Brik en Elsbeth Grutteken. like this van Caro Emeralds. Paul Hane, al ruim 30 jaar in het vak en we kennen je allemaal van Margreet Dolman, dominee Epigremdaad, Buster Fontein Emmy Kapoek. Eh, trouwens, net iemand bij de NCV vroeg zich nog even af waar Buster Fontein is gebleven. Uh, ja, dat is een beetje is moeilijk. Je ah. <laughs> zit hier het gewoon. Is, je zit met uh, Griem, uh, met Buster Fontein. Ik zat een uur uh, in de Griem en de grimeur die altijd alles gedaan heeft, Luc de Visser, die is een aantal jaren geleden overleden, dus dan moet je met een andere grimeur ook weer uh, werken. En, uh, en de andere, dus uh, Marguerite Dolman en uh, Dominique Gremmen... is dus alleen maar een snor op plakken. Dat gaat wel En dat gaat heel snel. Ja. En dat kan ik zelf verdoen in het algemeen. En dan... Uh een nieuwe theatershow met Margreet Domino en Dominic Gremda. Daar moet een enorme kracht in die typetjes zitten... dat ze al zo lang meegaan. Wat, wat is dat? Ja, daar heb ik het eigenlijk ook nooit over typetjes. Omdat je... En die mensen. Uh, uh, nou, meer afsplitsing of karakters of zo. Uh, Dolan doe ik 35 jaar in het uh, theater. En, uh, nee, 35 jaar uh, voor de radio en 30 jaar in het theater. En Gremda denk ik 25 jaar... Maar het, het gaat uh, zo lang mee, omdat ik zelf de teksten schrijf... en omdat ik het over de actualiteit heb. Mm -hmm. En ook een be, be, bepaalde bevlogenheid uh, heb. Dat het geen... Dolman is geen uh, parodie op een vrouw... en uh, dominee werd geen parodie op een dominee. Nou, dat scheelt. Dat je het zijn, het zijn de delen, mogelijkheden gebruikt. maar delen van jezelf eigenlijk. Ja, ik heb als, als, als, als Grem... Nou, daarom denk ik ook heel veel... Mensen, dat Dominique Gremlaert ook echt een echte dominee is. Nee. En nu ik voor de EO ben, helemaal. Kan je nu eindelijk onthullen maar, dat het ja, niet zo is? Nee, maar, maar omdat, het, omdat ik het. Ten eerste het geloof niet belachelijk maak, maar omdat ik ook als, als uh, ja, mens, zeg maar. Uh, in de vorm van Dominique Gremdaad uh, ook een boodschap heb en mensen vreugde bij wil brengen en inzicht. Kun je meer door deze afsplitsingen van jezelf... dan je als Paul Hanen zou kunnen? Nou, het is minder verwarrend. Dat is volgens mij is zelf ook heel vaak over na te denken. Uh, ook over de interviews die ik als Dolman doe nu voor OutTV. En het zijn vaak heel onthullende interviews... waarom je het in de rol van Dolman doet. Omdat ik eigenlijk zelf heel niet van travestie hou... of van vermommingen. Dat is denk ik de journalistieke achtergrond uh, die ik heb. Maar je, hebt, uh, je maakt het duidelijker eigenlijk in het dagelijks leven... Uh, ben ik veel meer aan het twijfelen. Dus je zegt dit en tegelijkertijd daarna denk je, of meteen daarna denk je, van ja, is dat nou wel zo? Oh. En het is voor het theater en voor de radio, is dat heel vervelend, want mensen willen toch een duidelijke mening hebben. En in de rol van Dolman kan ik uh, de warmte uitstralen en de liefde en het begrip, wat, uh, ja, wat ik als mezelf een beetje belachelijk uh, zou vinden. En in de rol van Dominee kan ik uh, mensen de juiste richting wijzen. En, uh, en, en op de ruimdenkendheid uh, en het begrip van de, uh, oh. de medemensen wijzen. Kijk je minder naar jezelf als je dolman of grimdaad bent dan wanneer je Paul Hanen bent. Dan kan je makkelijker je op de ander concentreren. Jawel, dat, is, dat klopt inderdaad. Want je gaat uh, als dolman, dan kies je voor een rol die je dan zelf schrijft of zelf uh, improviseert. Maar je kiest voor iets. Uh, en daardoor met een theatervoorstelling is mijn theatervoorstelling al prettig. dat je al eigenlijk met de outfit uh, begonnen bent. En dat geldt eigenlijk voor Dominic Rem dat ook. En als ik als mezelf opkom. Ja, dan, dan, dan moet het nog uh, beginnen. terwijl je, je al op het toneel staat. of terwijl je met een radioprogramma begonnen bent. Dus dat, je hebt een langer voortraject. en uh, veel meer twijfel. Daarom vind ik het ja. ook leuk om toneel te schrijven. dat je dan die twijfel daarin kan uiten. De een zegt dit. En ik denk meteen van, ja, ja, dat kan je wel zeggen... maar tegelijkertijd uh, uh, zit er ook een andere kant aan. Ben, ben je niet bang dat toen je 25 jaar geleden begon met, met, met, met Germ, dominee Gemma, dat dat, dat dat er helemaal niet meer is nu... Want jij was vroeger, vroeger toen je begon, dacht ik, oh ja, die heb ik nog gekend. Oude vrijzinnige dominees in Herskede. Ja, Spe Spelbergen, voor je, je Ja, nou ja, hè? ja. En die waren ook heel vriendelijk. Met ambten allemaal. van de Horst en de Pianen. Ja, dat was het ja. en heel begrijpend allemaal. Nou. Maar is dat type er nog? Ik, ik, ik geloof dat nou, niks ik het niet Nou, ik denk het wel. Dominic Grem, dat zit in een trui. En die is al degelijk <laughs> de grens, grensverleggend eigenlijk in ruimdenkendheid. Al die die, die zelfs als mensen getrouwd zijn en, die, en de man die gaat een zij spoor in met een andere vrouw. En dan vindt dominee Grem dat niet erg. En ik denk, de meeste dominees, die zullen dat wel verwerpelijk vinden. Mm -hmm. Maar Anne van der Meijden, u zegt, de dominee is veranderd in die vijf ja, jaar. Veranderen. Ik heb twee ja. kinderen die een dominee zijn, dominees, maar die herkennen zich hier absoluut niet mm -hmm. in. Nou, maar ik denk wel in dominee Grem naart, hoor. Mm -hmm. Nee, ook niet. Zullen we, nee. zullen we even luisteren ja, naar uh, uh, <laughs> een vriend van je, Paul Hane, Wim T. Schippers... En, en Kloes van Mechelen, die uh, muziek voor je heeft gecomponeerd... over ja. hoe zij jou typeren als persoon. Oh. Paul Hane is een hele goede vriend... Het is een, hij is een opgewekte man met een rijke fantasie. En een doorzetter ook. Hij is ook wel heel beschouwelijk. Alleen als hij dat namens zichzelf zou doen. zou hij toch een beetje niet dingen eruit flappen. En het met een karakter kan je daar niet achter verschuilen, maar kan je dat gestalte geven. Hij is vaak Paul en tijdens een gesprek is hij dan toch ook weer dolman en ook weer de dominee. Als Margreet kan hij zich uh, heel goed uiten. Gemma bespreekt vaak hele serieuze aangelegenheden. En ik kan me nog herinneren dat ik Paul ooit verteld heb dat mijn vader zat te zoeken op de radio... of er weer zo'n man was die zo'n preek hield. Die man die dan zo gewichtig uh, iets had te vertellen wat eigenlijk uh, iedereen al wist. Ja, kan je vinden wat uh, de vrienden ja, zeggen, dat je aardig. heel beschouwelijk bent? Klopt het aardig, Wim doet Ernie uh, altijd, hè. en ik, Bert, dus zo kennen we elkaar ook al, ah ja, maar klop, al klop, heel lang. klopt het wat ze, uh -huh. klopt het wat ze zeggen? <laughs> ja, dat klopt wel. Ik, uh, een paar dagen geleden heb ik voor de onderwijzers uh, opgetreden als dominee Gremdaad in Winterswijk. En vanochtend kreeg ik een knipsel van de Gelderlander. Met een, uh, en het ging over een congres. En het ging drie kwart over de preek van gremdaad. En dat het aan de ene kant humoristisch was... maar aan de andere kant ook heel beschouwelijk. En ook de richting aangeeft waar onderwijzers in moeten denken. En dat onderwijzers dus een hele belangrijke functie hebben. En dat kinderen op jonge leeftijd vaker aan dat zijn... dan op la uh, latere leeftijd. Dus er kwam heel veel... Uh... Maar dat vind ik ook wel fijn. Ik vind het fijn dat de figuren serieus genomen worden. Dat het niet alleen maar kolder is. Nee. We gaan uh, zometeen na half drie verder praten met jou... over je nieuwe show. Nu is het nieuws van half drie gelezen door Lieselot Thomassen. Radio 1. Het NOS-journaal. Beoogd minister van Financiën Dijsselbloem denkt dat bij de uitwerking van de zorgplannen maatwerk mogelijk is. Hij zei na zijn gesprek met formateur Rutte dat de uitgangspunten van het regeerakkoord leidend zijn en dat de partijen elkaar daar ook aan zullen houden. Dijsselbloem zei dat op allerlei onderdelen het regeerakkoord nog moet worden uitgewerkt en dat het kabinet ook daarbij naar de maatvoering zal kijken. Maar het is een stevig pakket, de afspraken staan en we kunnen het niet mooier maken dan het is, zei hij. De politie in Drenthe onderzoekt of er een verband is tussen twee branden afgelopen nacht in Emmen. Onder meer in het Dierenpark. Rond middernacht was er een klein brandje in het centrum van Emmen. Zo'n drie uur later was er 500 meter verderop een grote uitslaande brand in een restaurant van Dierenpark Emmen. Mogelijk zijn de branden aangestoken. Syrische rebellen hebben bij een aanval op drie controleposten 28 militairen gedood. Ook vijf opstandelingen kwamen om het leven. De militairen werkten op posten langs de strategisch belangrijke snelweg van Aleppo naar Hama. En in Tsjechië is opnieuw iemand overleden na het drinken van vergiftigde alcohol. Een man van 53 had sterke drank gedronken die was aangelengd met methanol. Lokale media zeggen dat de drank waarschijnlijk op de Zwarte Markt is gekocht. En dat is nieuws op dit moment. ANWB Verkeersinformatie op de A28 Utrecht richting Zwolle... staat tussen Leuze-Zuid en Amersfoort 4 kilometer. Radio 1, dit is de dag. Goedemiddag opnieuw, hartelijk welkom bij Dit is de Dag. Hier aan tafel zit artiest Paul Hane. met hem praten we over zijn nieuwe show. Ook aan tafel Ayan Bol van ING, met hem spraken we over contactloos pinnen... of wat het dan ook precies is, maar <tiedacht> dat heeft u allemaal gehoord. Hoe ik het moet noemen, weet ik nog niet. En ook de gast is uh, Dominique Anne van der Meijden, met hem praten we over Staphorst. En opvoedkundige Tisha Neven over een prangende vraag. Wat vertel je je kinderen als je als gezin moet bezuinigen... als gevolg van de kabinetsplannen? Wat vindt u als luisteraar? Moet je je kind daarbij bet betrekken... of moet je ze gewoon buiten laten spelen? Laat het ons weten op onze website, dit is de dag nu of op Twitter via de hashtag DIDD. Paul Haanen, we hadden het net voor het nieuws over dominee Gremdaad. En uh, Anne van der Meijden, dominee Anne van der Meijden... u zei, dat soort dominees ken ik eigenlijk niet meer. Die, zei, die nee, bestaan niet meer. Nee, ik, ik, ik, zit even, ik zit even hard op te denken. Ik denk dat ik nu uh, 60 jaar preek, ja, zo ongeveer... Maar toen waren ze er nog. O onder de collega's, ook onder de studenten. Die waren, die waren al dominee in de, in de wieg. Alleen moesten er nog even, een paar operaties geschieden. Zes jaar studeren en zo. En dan werden ze dominee. En dan pakten ze ook onmiddellijk die, die oude beelden van hun ouders op. Die, die hadden in hun hoofd hoe je dominee moest zijn. dat deden die jongens ook. Die zag je voor op het dispuut zag je die veranderen. Ja. Snap je? Ja. En, en, en die waren inderdaad handen. Maar nu niet meer. Maar ik, dat is tegenwoordig, als ik naar de jongere generatie... Ik zie er niet zoveel meer, maar de jongere kijk, dat zijn heel andersoortige mensen die zeggen: Ja, ik ben wel dominee, maar ik kan morgen nog leraar Duits zijn. Dat maakt me niet zo vreselijk Dus ja. dat is misschien juist wel leuk, vind ik. Ja. Ja, dat misschien is misschien oude dan nog ergens ja, in zonne Als je die, komt. die wel eens voor de radio hoort, dan merk je wel de bepaalde pauzes die bepaalde ja, maar dominees maar, dat moet je je hebben. In de kerk, ja. En dat is <laughs> uh, ja, ja. En dat werkt heel goed. En dat is nog steeds? Dat is nog steeds. Ja, want je kunt ja, meer ja. aandacht krijgen van mensen nee, als je nee. op de juiste toon praat en de juiste bocht maakt, ja. want je kunt heel makkelijk als dominee van het ja. ene onderwerp in het andere glijden. Ja, ja, maar dat praat niet op de toon. Je ding hier. Ja. Vroeger <laughs> moesten wij gewoon dat leren, omdat er geen geluistersterker was. Maar u hoeft zich niet te verdedigen, meneer ja. Van der Leijden. We ik nog even nadenken? Ja, in Kom de kerk. Je Dan moet je paus verslagen. Ik heb net met mijn oude zoon een boekje daarover geschreven. Mag ik uw aandacht? En dat ja. gaat over spreken op spirituele bijeenkomsten, kerken en werken. Maar daar zit het. Dat galmen is ook gekomen vanwege die grote kerken. Oké. Even Maar dat is op de radio niet. Niet galmen, maar wel nou, de pauzes ja. laten. En zijn ja, wij ja. niet allen zo? Tisha Neven heeft ook een vraag. Absoluut. Ik geef het op. Ze ja, ja. komen er niet meer tussen. Ja. Dat is bij mij best knap als ja. ik er niet meer tussen kom. <laughs> nee, ik ben zo benieuwd. Die, die karakters staan al zo lang. Maar um, ik haal het wel eens door de war. Zeker de dominee en Paul Hanen. Dat moet het toch aan de dag gebeuren. Is het niet heel ja, erg verweven maar... in elkaar? Of kunt u dat echt dat... heel goed splitsen? Ja, dat kan ik wel goed splitsen. En de, andere en, ook? En, de en de stemmen, die, die, ja, de, de, maar dat is de stem van Bert ook. Ik had laatst een voorstelling. En toen zei iemand, een vrouw, kwam naar afloop van... Wat is nou uw eigen stem? Zei, nou, dit is mijn eigen stem. Nee, dit is niet uw eigen stem. Wat is nou uw eigen stem? <lacht> en zij vond dat ik haar in de maling ja, ja. nam. Prachtig, prachtig, prachtig. Door gewoon met <lachtig>. mijn eigen praten, stem door ja. te praten. Maar misschien moet u ook een keer weer naar de kerk... Gewoon, om te kijken hoe de moderne dominee eruit ziet. Ja, ja maar die hoor ik voor de radio wel. Ja, en zijn die voor de radio de Velde, uh, ja, dat is al lang met pensioen. Ja, Jawel, maar die hoor je nog wel. We uh, hebben echt tegenwoordig met... wat moderners te bieden hoor. <laughs> ja. Ja. Zijn, zijn er ook wel dominees die, die zich uh, zien een beetje beledigd zijn door dominee Gemdaad? Of komt er die wel? Eens nou, uit? Die, die spreek ik waarschijnlijk niet. Maar de <laughs> nee. meest, uh, meestal spreek ik nee. wel mensen die zeggen van, nou, dat ze het uh, leuk vinden. Maar omdat ik het geloof ja, nooit nee. belachelijk maak nee, en het precies. nooit over het geloof gaat, maar altijd over de maatschappij. En hoe je nu verder moet. In... Nee, en ook met bijvoorbeeld met de crisis, hoe je toch vrolijk uit de crisis terecht kan komen. En nu met het kabinet, ja. hoe we het nieuwe kabinet uh, moeten aanschouwen. Laten we eens even luisteren naar Antoine Baudard... over hoe hij als priester kijkt naar dat Gremdaad-personage. Nou. Dominique Gremdaad is een typetje. En dat vind ik wel een grappig typetje ook. Ik heb natuurlijk weinig verstand van Dominus, want ik ben een priester. Maar hij, maar hij zet hem wel neer als een kordaat, als een uh, prettig burgerlijk... Uh, uh, Kruiddragende, snorddragende, meneer die altijd over spekjes spreekt aan het einde van zijn betoog... ...maar dan wel bepaalde nuchtere opmerkingen maakt. Ik moet zeggen dat ik dat kan waarderen. Alle beroepen worden, ge, worden op een of andere wijze op de hak genomen. Wat, wat is daar tegen? Dat hoort in zo'n samenleving als de onze. Of dat, dat kan je niet weer spreken. Maar dan moet je dat dan... Nou, dus ja, misschien ik, tijd ja, voor een nieuwe. Ik ken Antoine vanaf de 21ste ongeveer. Kijk aan. Dat Van was ook heel al een vroeger hele tijd. bij de radio nog bij de KRO zijn we samen ongeveer uh, begonnen. Maar toch is, heb je gekozen voor een dominees type, niet voor een priester. Ja, maar dat was... Nee, maar dat, het is ook allemaal zo toevallig. want ah. Ik had uh, een uitzending bij uh, Radio Amsterdam, maar geen donman, alleen in Amsterdam... En dat wilde ze, uh, het was tien minuten elke week. En de hoofddirecteur wilde daarmee stoppen. En toen stelde ik voor om uh, een uur te gaan doen in plaats van stoppen. En dat vond je heel interessant. Dus kreeg ik een uur. Het is ook wel fijn als je opgeheven dreigt te worden... om gewoon meer te eisen. Ja, en dan heb je een nieuw format. En toen kreeg ik een uur op de radio van vijf tot zes. Toen dacht ik, dat is wel leuk om daar ook een dominee in te doen. En dan besef je niet dat het zo lang doorgaat. Nee, want het bestaat heel En als we nu naar het theater gaan, naar de nieuwe, nieuwe voorstelling... wat gaan we dan meemaken? Nou, het wordt heel spannend nu, want dus, uh, zaterdag heb ik een première in Velsen. En er gebeuren zoveel actuele dingen. Want voor de pauze uh, dan, uh, heb ik een preek van Dobin Gremda, het ook heel optimistisch... En dat mensen ook uh, sterker de zaal verlaten geestelijk... dan ze ingekomen zijn. En ik doe eens bespreek. even één stukje. Wat krijg ik dan te horen? <laughs> ja. Ik be heb wel behoefte aan geestelijk sterker de dus studio overlaten. Jou? Uh, nou, het, het, het, uh, het, thema, het thema is in het duister toch het licht nog zien. O, nou, dat is, is toch een passen, heel toepasselijk. Ja. Uh, ja. Dat origineel. En dat je als je problemen <laughs> ja. hebt... Een, een, uh, ik haal ik een dan. vrouw aan ja. als Domine Gremnaert in de tekst... Over, uh, een vrouw die heel veel verhoudingen heeft gehad... en uh, depressief geworden is. En aan, aan domina Grem, dat vraagt hoe ze verder moet. En daarnaast behandel ik voor de pauze de actualiteit... dus alle kranten van de afgelopen tijd. De Moskowitz, uh, misschien ook nog wel de scheiding van uh, Eva Jinek. Uh, als Grem, dat zing ik ook uh, op het toneel. Dus ik wil... Ik, wat, ik, wat mijn bedoeling is eigenlijk een rechtstreekse uh, voorstelling. Dat je als publiek... Uh, voelt dat het een unieke avond is die alleen maar die avond plaats kan vinden. Ja, het Want vraagt een paar heel dagen veel later. Ja, het is heel jou. veel improvisatie, heel veel kranten lezen. Maar ik vind het zelf leuk als publiek dat ik het idee heb: die artiest die is er voor mij op dit moment. En het is geen gladde voorstelling, maar hij ontstaat uh, uh, op dit moment. En na de pauze, mensen mogen in de pauze een briefje invullen... wat ze hebben meegemaakt. En een paar mensen worden geselecteerd. En die mogen dan na de pauze op het toneel tegen Margret Dolman... vertellen wat ze hebben meegemaakt. En telefoonnummers ook, mensen waarvan ze het leuk vinden... dat ik die als Dolman bel... En die belt donnen. Over de hele wereld heb je dan telefoongesprekken en alles. Nee, Twitter nog niet. Nee. Maar, dat is maar alles, wel, is, uh, dan, alles dan, ontstaat op het moment ja. het eigenlijk. Het is wel heel spannend. Of ja, het is dat niet heel spannend. Maar daarom, ik, vind, ik ben van huis uit journalist. Dus ik vind het leuk ook om het risico aan te gaan... dat, je een, dat een gesprek vastloopt. Want mm -hmm. ja, mensen schrijven een belevenis op. En dat is soms uh, ja, het slot van mijn fiets is gestolen. En dan is het leuk... Uh, om in heel korte tijd toch een heel levensverhaal uit te krijgen... over uh, liefde, over scheiding, over kinderen, over valpartijen. Ja. Dat het toch een hele spannende theatervoorstelling is. Is het dan wel eens stil? Nee, ja, soms. Maar ik vind stilte vind ik altijd wel fijn. Ook in interviews. Dat heb ik ook bij OutTV... Uh, elke week heb ik die uitzending Margadona Begrijpt. Het dat is een digitale zender voor Autovie. En er vallen ook wel eens stiltes. Maar als je niet bang bent als interviewer voor een stilte. dan is de geïnterviewde ook niet bang. En dan komt er veel, komen er vaak nog veel mooiere verhalen boven. Want het denken gaat door. Pas als er paniek ontstaat. dat de interviewer denkt: oh god, er valt stil en ik moet snel een vraag stellen. dan raakt de ander ook in paniek. Maar als je gewoon de uitstraling hebt van. Uh, ik, ik vertrouw je en, uh, en er komt wel iets. Dan, uh, dan komen er juist de mooiste dingen. Ja. Net ook met die lange gesprekken ook. Dus, uh... En je hebt nooit een moment van. Paniek dan in zo'n voorstelling? Dat je denkt: oh, hoe moet het nu verder? Nee, wel. Als, als je inderdaad. Uh, uh, een, uh, dat er twee mensen een belevenis hebben ingevuld. wat er eens kan gebeuren in de twee en, uh, en de ene belevenis is inderdaad. ik, uh, ja, uh, ik, heb, ik heb twee verschillende sokken aangetrokken vanochtend. <laughs> dat je dan denkt: van, ja, wat. zit je een vol of zo? Nou, wat <laughs> ja. moet je daarmee? Maar maar dat is, heeft een goede vrijzinnige dominee. heeft dan natuurlijk toch wel voldoende Ja, aan. dan zit ik als dolman. Dan ben ik alweer als oh, dolman. Dus, oh ja, zie je, heb je maar Ja, dolman. Dat is buitenkerkelijk. Dan Kijk, dan dan heb je het als eerder meegemaakt? Dat je twee verschillende sokken hebt aangetrokken? En hoe ben je opgevoed? Nou, dan komen we straks nee, nee. bij de opvoeding. Hoe sta je, en, je in? Dat ja. is Hoe reageert de omgeving daarop? Ja, heb je een, oh, ja. een, een, een vriend of man die daar geïrriteerd over raakt? Heb je daar oh, weer twee verschillende sokken aan? Ik denk niet dat het stil gaat vallen. Of, dan. Ja. Ik vind het wel grappig dat ik, ik doe natuurlijk veel lezingen en workshops met grote zalen En dan gaan ze ja. me allemaal opvoedvragen stellen. En dan soms zitten er ook bij dat ik denk, ik moet meteen antwoorden. En dan gooi ik hem altijd terug naar de zaal en zeg ik, nou, laat eens met z'n allen denken. Wat denken jullie? En dan ja, kan ik zelf ja, ja. weer eventjes een antwoord op deze persoon met dit. Truc, dus die kan ja. misschien in het theater ook wel makkelijk... als je nou, publiek het, goed erbij betrekt. Dan, dat uh, heb ik ook wel eens met het publiek. Als dus iemand heel saai is, dan zeg ik uh, tegen de persoon... van, ja, het publiek ervaart u nu als uh, saai. Ja, misschien, oh. moeten we, oh. misschien moeten we nu tempo gaan maken. Ja, maar dan is de persoon op het toneel niet gekwetst. Nee, nee, nee. Die, Niemand die gekwetst denkt van, oh ja, dat wil ik niet. Gedachte. Ik wil niet, dat is voorstelling inzakt. Ja. Dus dan, ja. ik zorg wel voor dat ze nooit uh, uh, gekwetst... gekwetst. Ja. Huis. Dus het is niet zo wat je wel ook wel cabaretiers wel ziet doen. Dat, dat, dat mensen uit het publiek uitgepikt worden. Die ook helemaal belachelijk gemaakt worden. Nee, oh, dat, dat, dat doe, ik doe jij niet. Nee, dat nee, maar niet. Maar, dat is denk ik ook als journalistieke. Dat je geïnteresseerd bent in wat iemand meemaakt. En de spor het sportieve. Of de sport uh, in het interview is dan. Wat haal je eruit. Wat haal je ja, uit een, ja, ja. Uit een leeg, uh, lege belevenis hoe maak je dat dan nog uh, spannend? Hoe vul je eigenlijk? dat mooi in? We hebben En we even... mogen dus inderdaad een, een opschrijven wat ze zelf hebben meegemaakt. Ja. Dus dat is ook op vrijwillige basis. Daar zit al wat in. We hebben ook nog uh, Victor van Victor en Rolf gevraagd... wat zij nou vinden van uh, Margreet Dolman. Want daar zijn ze erg van gaan houden. Oh, Ik ben Victor van Victor en Rolf. Paul die vierde een jubileum. Daarvoor heeft hij ons gevraagd om een uh, speciale outfit te maken. En dat wilden we natuurlijk meteen graag doen. Omdat we hem bewonderen. Dus wat we gedaan hebben is uh, een remake maken van de iconische Margeet Dolman-outfit. En wat ik zo leuk vind van de outfit van Margeet Dolman... is dat, net zoals dat personage zelf... het geen enkele moeite doet om een illusie in stand te houden. Het is echt alleen maar een aanduiding van een vrouwspersoon. Alles wordt heel erg dicht bij hemzelf gehouden. Margeet Dolman zegt precies die dingen die je zelf altijd denkt. Is dat zo? Nou, wat uh, ontzettend uh, ontroerend. Wat uh, heeft dat nog op kost? Uh, Verge... om deze mensen <laughs> nee, doen ze hebben aan... het aangeboden. <laughs> We hadden er ja, wel we veel voor over. Publieke omliek de Maar zij zijn al, zij zijn al fan vanaf de, uh, to, van de modeacademie. Toen hadden ze al een brief oh, ja. gestuurd. Oh, ja. uh, of ze een jurk voor me wilden maken. Oh, ja. oh, oh, leuk, een, j, leuk. een brief teruggestuurd dat ik al een jurk had. <laughs> ja, ja, had maar wat bedoelen ze? Zij ze zeggen, wij, wij hoeven dat personage niet meer uit te werken... maar we duiden aan wie zij is. Dat klinkt Nou, dat je niet als Dame Edna... dus met heel veel tyrolantijnen en een rare bril en raar haar... Deur ik ben ook als dolman in, ja, in vijf minuten klaar met de make-up. Dat gaat heel snel. Ja. En zij hebben ook een soort uh, creatie gemaakt ja, die echt wel fantastisch uh, is. Dus ik kan me ook voorstellen dat je als vrouw uh, je sterk voelt in prachtige kledij. Toen ik met de Jubileum-voorstelling opkwam als uh, dolman, dat ik van: Nou, er komt wel iemand op. Mede door Victor en Rolf. En was het eigenlijk. heel anders dan wat ze normaal aan heeft? Het was echt een feest. Nee, het is gebaseerd wel op een jurk die Token van Geest gemaakt heeft. En het is ook een soort tent. Een mooie tent. Lijkt maar als molendwerk, niet een uitdaging. Nou, een juist wel. Nee, maar bij Victor en Rolf hebben ze nog een hele prachtige veer en zo. als ik dan tegen het publiek zeg, van dat is een creatie van Victor en Rolf. Ja, dat is de webcam is dit te zien. Ja. Oh ja, wat fijn. Uh, dan gaan de mensen lachen, die denken, nee, dat kan niet. <laughs> Zo. En ik heb wel bij de jubileumvoorstelling ook gezegd... dat zij uh, hiermee uh, internationaal proberen door te breken... eigenlijk, <laughs> ja. door, voor ja, ja. Dolmen wat te maken. <laughs> you got me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 Fall Freedom van Raccoon. Love and marriage, love Achter de and voordeur. No, sir. Vandaag met opvoedcoach Tisha Tisha Neven. Tisha, we gaan het met je hebben over het media geweld dat de afgelopen dagen over gezinnen is losgebarsten. Er ligt een regeerakkoord dat ons allemaal geld gaat kosten. Duizenden euro's per jaar neer te leggen bij hele normale mensen. Daar gaan gezinnen echte klos worden. Maar de studiefinanciering van je kind gaat naar de haaien. Gezinnen echte klos worden. De OV-studentenkaart wordt een kortingskaart. Echte klos worden. De die gaat uh, behoorlijk fors omlaag voor de oudere kinderen. Echte klos worden. De schoolboeken zullen voortaan weer uh, betaald uh, moeten worden. De klos worden. Voor 16 miljard extra... ...aan Klos worden ...duizend euro per Nederland. Het is nog steeds crisis en de maatregelen zijn dan ook ingrijpelijk. Mensen gaan er mee. Ja, we zetten het even rustig neer. <laughs> Stel, je bent zo'n gezin waar het CDA het over heeft. Laten we zeggen, pa, moe, drie kinderen van 7, 12 en 16. Die ouders die kijken elkaar aan en die zeggen, hoe vertellen we het de kinderen? Help. Ja. Ja, um, ja ik denk dat... Best veel mensen natuurlijk nu een beetje in de stress gaan over wat gaat het allemaal betekenen. En ik denk dat dat even stap 1 is. Voordat je nadenkt over hoe je het vertelt, is stap 1 denk ik dat je met elkaar gaat kijken. Wat betekent het voor ons los? Dat je dat niet altijd helemaal kan zien, maar wel op welke gebieden gaat het gebeuren? Wat gaat het ons ongeveer kosten? Gewoon even gaan zitten de met maat. de krant en een schrijfblokje en even optellen. Ja, en, en goed opletten, denk ik. Er gaat ongetwijfeld ons nog heel veel uh, voorgespiegeld worden. Wat het allemaal dan ongeveer gaat betekenen uh, per jaar. Maar dat is wel denk belangrijk om te gaan kijken. Hoe rigoureus moet je ook. Gaan veranderen. Ja. Gaan bezuinigen. In hoeverre gaat dat iedereen in het gezin uh, opvallen. Je, ga je dat merken. Hè? Dus eerst het te, beeld te helder dingen, krijgen van ja. wat gaat het betekenen maar dan. En dan kom je tot de conclusie. Het gaat geld kosten. En het gaat geld kosten. En we moeten toch echt een aantal dingen gaan veranderen. En gaan doen. Um, ik ben er erg voor dat je uh, open en eerlijk naar je kinderen toe bent. Maar dat je het wel behapbaar houdt. Als jij echt denkt oh jee, dit wordt echt heel zorgelijk voor ons. Uh, dat geldt voor, trouwens voor heel veel onderwerpen... waar je het met kinderen over hebt in je gezin. Um, denk ik, je moet je kinderen niet jouw kop zorgen geven. Je moet ze niet, die voelen zich heel verantwoordelijk... zijn heel loyaal, zijn heel um, uh, ja, betrokken... bij wat ouders uh, meemaken en voelen dat ook. Dus ik denk dat je het behapbaar moet houden. Geen maar wel, paniek, in ieder, ieder geval. Nee. Geen paniek laten merken als nee. je het al hebt. Maar wel duidelijk. En zeker bij die kinderen die wat ouder zijn... Hè, die ook jeugdjournaal kijken, op school dingen meemaken... die weten dat er bezuinigd moet worden. Die weten dat er klappen vallen. Die weten dat het in de politiek nu allemaal speelt. Um, een hele mooie reden om dat met elkaar ook door te nemen. Maar hoe doe je dat? Kijk dan naar dan de vervolgens. programma's. Ja. Nou ja, dan denk ik dat het belangrijk is dat je het dus behapbaar en duidelijk houdt. Je hoeft niet precies te vertellen van nou, we gaan er zoveel op achteruit. Het wordt allemaal heel penibel en misschien raken we ook nog wel eens baan kwijt. Weet je, dat zou ik allemaal niet doen. Wat je kan doen, en daar ben ik erg voor, is dat je duidelijk bent over zo'n situatie. En vooral doorgaat met, laten we dan kijken hoe we met elkaar op een leuke en positieve en speelse manier. Want dat kan natuurlijk kunnen gaan zorgen dat we. Geld gaan bezuinigen. Speels bezuinigen. Speels bezuinigen. Hoe doe je Daar je ben dat? ik voor. Nou ja, ik denk, ga eerst met elkaar zitten. En kinderen vanaf een jaar of vijf, zes kunnen al mee aan tafel en kunnen Sorry al mee denken. Ja hoor, zet ze er maar bij. Met elkaar, we, we moeten gaan zorgen, of we willen gaan zorgen, dat we het qua geld, dat we wat meer geld overhouden. Want we hebben meer geld nodig om andere dingen te betalen. Uh, hoe kunnen we dat doen? En kinderen kunnen van vijf, zes kunnen al heel goed opletten. Die hebben al vast ook al op school al iets over uh, de deuren dicht en dat scheelt voor het energie. Maar ook we kunnen uh, het eten nog een keertje uh, opwarmen uh, in de koelkast. We kunnen uh, uit de folders gaan kijken wat de aanbiedingen zijn. Kinderen hebben briljante ideeën om met elkaar te gaan kijken. En dan maak je het ook een gezamenlijk iets. En er zullen ook kinderen zijn die zich heel verantwoordelijk voelen en roepen. Ik stop met hockey, ik ga een krantenwijk nemen en al dat soort zaken. Um, als dat echt nodig is, tuurlijk ga je met oudere kinderen daar ook naar kijken. Maar eh, zorg er wel voor dat ze zich niet... Oververantwoordelijkheid. Nee, maar maak je kinderen niet heel erg ongerust als je dat doet? Nou, daarvoor wil ik juist dat je het behapbaar houdt en het meer op een speelse, leuke manier aanpakt. En eh, door met elkaar, je kunt op heel veel manieren natuurlijk geld bezuinigen. Eh, op leuke manieren en op manieren waar kinderen ook een bijdrage aan kunnen leveren. En dan ja. denk ik dat je ze niet heel veel zorgen geeft, maar je moet er wel eerlijk over zijn. Ja, en het is ook toch, uh, de kinderen kunnen toch ook beseffen dat ze erbij horen. Dat, dat vinden kinderen ook ja. leuk. De, ja, uh, wij zitten ook in een crisis. Het hele gezin zit ook in de crisis. Dus wij horen. Erbij en ja. we gaan het uh, met z'n allen ja. oplossen. Ja. Nou ja, en hoe leuk is het als je met elkaar bedenkt dat in plaats van, hè, we hebben de twee verdieners uh, gaan uh, zwaar gepakt worden, dus dat zijn ook wel bijvoorbeeld wat luxere dingen kunnen het zijn in je gezin. Nou, hoe kunnen we, we gaan dan misschien wat minder uit eten, maar wat doen we wel? Nou, dan gaan we picknicken met z'n allen op de grond, of we gaan met z'n allen restaurantjes spelen thuis, of we gaan uh, gezellig met z'n allen koken ja. en dan allemaal als over. Nou, je kunt, ik denk dat het in de gezinnen... en dan zullen we met crisis toch naartoe moeten. Heel veel. Uh, Creatief, leuk, het wordt nemen, een hele eh, leuke crisis, als ik het, we het zo hoor. Ik denk dat daar veel winst te halen is. Uh, het gevaar is wel dat de kinderen zo enthousiast zijn, dat <laughs> zij zo enorm gaan bezuinigen, dat de ouders het niet meer hoeven te doen. Gaan, ja. Ja, precies. Ja. We hebben reacties gekregen van van luisteraars, Jurgen Klokner, die ziet ook een kans, ik. geloof die zegt, kinderen kunnen folders rondbrengen en bij de supermarkt brengen, dus ja, ik betrek ze erbij, die laten ze meteen geld verdienen. En iemand anders zegt, ik heb niks overlegd, maar ik heb wel nu al de Donald Duck opgezegd, en geen pakjes drinken mee naar school. Oké, dat vind ik dus dan jammer. In de zin van uh, als het is, dat zijn best dingen waar je op uit kan komen. Hè. Limonadesiroop is heel prima in plaats van een pakje. En de Donald Duck uh, ja, is misschien ook, hebben we er nog heel veel van liggen. Um, maar maar ik vind het belangrijk dat je het bespreekt. Want een kind ja. moet ook snappen waarom dat is. En je kunt met elkaar, en als je met elkaar als gezin keuzes maakt, en dingen draagt, dan kun je het ook, uh, dan, dan is het ook een gedeelde... Dan is het meer draagvlak. Ja, dat, dat is gewoon ontwerp, Zeker ja. richting de, de pubers en de uh, oudere kinderen. jou kind de de de de kijkt die weet dat het uh, wat minder gaat ja. momenteel in Nederland. Nou, daarom moet je ook eerlijk zijn, want anders gaan kinderen ook denken... zijn wij dat dan? En je kunt beter zeggen... ja, jongens, dat zijn wij ook. En uh, Tuurlijk heb je een verschil tussen gezinnen die echt aan de onderkant zitten... en het echt heel zwaar hebben. Daar is het natuurlijk weer anders dan de gezinnen in de middenklasse... die ook best kunnen bezuinigen, uh, denk ik, op veel fronten. Ja. Uh, maar in alle gevallen zul je het met elkaar kunnen doen. En hou het, uh, ja, hou het leuk, hou het speels en wees creatief. Aljan ja. oh, heb je kinderen? Ja. En heb je het al over gehad? Ze begonnen er zelf over. Dat zeiden ze? Nou, papa, ik zie op jeugd dat de crisis is. Uh, wat, wat betekent dat? Oh ja. Dus, uh, en dan, nou, dan ook maar gewoon erover praten met ja. elkaar. En ja. ja. grijp het aan om dat te doen. Ja. Dat is nee. heel mooi, juist. Zelfs, ik bedoel, ik heb een, een kind van tien en negen en nu net een klein cadeautje van 4,5 maand. Ja, dus zo. Ja, papa, hoe zit het dan met kinderopvang? Want zij gaan nu net niet meer. Dus nee, dat is. Ja, ze begonnen er zelf over vanwege ja, het nou ja, grijp ook, die kans ook school, aan. Ook op, school, ook op school wordt het besproken. Ja. Ja. Luisteraar Fokke die meldt via de website. Toen ik klein was, hadden we geldproblemen. We smeden ja. samen als gezin een plan om minder uit te geven. Samen met papa naar de Aldi. Dat was tof. Nou ja, dat, ja het is ook heel leuk. Ik, het is ook misschien leuk dan dat je bijvoorbeeld gaat bijhouden... wat je dan met elkaar een beetje bespaart. Want dan is het ook echt heel leuk. Van kijk, dat is ons gelukt. We hebben qua boodschappen veel minder uitgegeven. Je had een boterham met tevredenheid. Die moest gewoon terug. Nergens naar. Nog een beetje pillenkaas erbij dan in deze Je deed wel mee, Nee. had je geen beleg aan. Het is misschien nog even als laatste, wel leuk om te zeggen, ik krijg heel veel vragen over hoe leer ik mijn kinderen sparen. Hubers die niet kunnen sparen. Ja, ja. En dit, als je hier goed mee omgaat, is dat misschien mooi bijkomstigheid. Ja, or, maar dan is die contactloze leertus. pin van uh, meneer Bol misschien niet zo handig. We, hè? Nou, daar maak ik me dan weer een beetje zorgen over. Want dan wordt het nog makkelijker om je geld uit te Precies, geven. Precies, je loopt naar de winkel, en je houdt het ding ervoor. Je het is niet aan te zetten. Je kan het uitzetten. Je ah, kan hem uitschakelen? Ja, je kan hem uitschakelen. Dus een, uh, voor ouders dus, dus, dus, dus, dus, voor kinderen met een pasje, de, dat, dat kan van een bepaalde leeftijd, kan die gewoon uitgezet worden. Heel goed. Nou, dat vind ik dan weer een hele geruststelling. Goed. We zijn uh, bijna bij het nieuws van drie uur gekomen. En binnenkomen is allemaal draaien, Elma. Jij gaat zo meteen een appeltje schillen. En waar gaat dat over? Uh, over de weersverwachting voor de komende winter. Piet Paulusma, de weerm, onze beroemde weerman... die is gisteren gekomen met zijn voorlopige, nee, eerste voorlopige wintervoorspelling. <laughs> en hij zegt dat hij vuil en nat zal zijn... En dat het regelmatig zal sneeuwen en dat we regen regen... Ja en nee, ja, maar, willen we dat weten kans op een witte kerst, precies willen we dat weten. Een enorme en, machine. En, waarom zou je dit soort voorspellingen doen, waarmee je alle kanten op kan? Waar ik een appeltje op? Ja, opspelen? ja, maar aan de andere kant mensen willen dat misschien toch wel weten. Nou, dat dus, uh, gaan we bespreken. kijken waar we ons op kunnen ja. voorbereiden bijvoorbeeld. Goed. Een resultaat okay. uit het verleden hebben we die ook bij de hand. Hoe, die Hebben we ook bij de hand. Wat hij ja. vorig jaar voorspelde en of dat uitgekomen Meneer is in is heel sportief. Die laat zijn voorspellingen staan ook als niet zijn oh, uitgepakt. Dat is dan ook, uh, goed. Jij neemt het op tegen de grote Piet Palmersma, Elma Draaier. We nemen afscheid van Arjen Bomminibol. Uh, wanneer uh, gaat het eigenlijk gebeuren, dat betalen met deze pasjes? Uh, vanaf medio volgend jaar worden de passen die dan vervangen worden. Want iedereen die een pasje heeft, die wordt iedere vijf jaar vervangen. Die krijgen dan een pas uh, waarmee ze contactloos kunnen gaan betalen. Dus dat is al heel snel. Hartelijk dank voor uw komst. En de andere gasten die blijven zitten tot zometeen na het nieuws van drie uur. Tot zo.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 Bekijk de online video op abnamronl slash beleggingsupdate. ABN AMRO, de bank anno nu. Dit is Radio 1.